Zaterdag 18 augustus 2018, goedemorgen Zondvoort, letterlijk en figuurlijk en welkom bij het programma. Um, vandaag worden we, uh, ja hoe zou ik het zeggen, uh, begeleid. Begeleid, ja. ja. Goedemorgen Koordraaier. Ja. Goedemorgen Irene. We gaan uh, vandaag een aantal uh, mensen interviewen en uh, we gaan zo naar Jaap Kroon, die is al aan tafel geschoven en we gaan het hebben over het tafelkleed. Nou, daarna gaan we praten met Dimitri Bluis van het uh, Timmerdorp, want dat is weer van 21 tot en met 24 augustus. En uh, als derde onderwerp in het eerste uur is Dennis van Rens, want de brandweer Zandvoort is op zoek naar nieuwe collega's. Dan hebben we een kleine pauze van het journaal en een beetje reclame. En dan komt daarna uh, Jackie Bogert. zij is de zuster van... Uh... De eigenares van het pakhuis in Noord. En daarna komt de eigenaar van het restaurant in de Kerkstraat Zoet en Zout. Uh, wij gaan het straks met hem hebben over zijn naam. Want die vonden wij heel ingewikkeld om uit te spreken. Daar gaat hij ons bij helpen. En als laatste komt, uh, in tegenstelling tot wat er is vermeld uh, over de expositie van Le Mans... niet Jan Lammers, want die was helaas verhinderd. Maar Roy Dongen die komt bij ons en die gaat praten over... Waar we het over willen hebben. Ja, Jan Lammers die uh, heb ik in het verleden ook al eens geprobeerd uh, voor de radio te krijgen. Voor een ander programma. Die man is zo druk. Dat ja, dat is, is ook niet zo. mogelijk? zo. Ah, het is ons wel eens gelukt bij Watentoren ja. uh, Sport. Maar goed, uiteindelijk... Zes, zes jaar geleden is het ook één keer gelukt. Uh, vandaag wordt de techniek gedaan door jaak Jozef Duinmaier. Dat doet hij trouwens altijd. En de redactie is gedaan door Gert van Kuik. En de eindredactie door Gerry Rutte. Die er een zware taak aan had. Want iedereen zegt dat ja, vanwege vakanties. Het was heel ingewikkeld. Vandaar dat het programma... Chapeau Gerry voor wat je allemaal voor elkaar hebt gekregen. Ja, de koffie wordt gedaan uh, door Gert van Kuik. Want die is ook aanwezig. En de presentatie wordt gedaan door... Uh, niet door Gerry Rutte wat die staat. Maar door Irene de Jager. Ja, en koordraaier. En kort draaien. ja, ik had je ja, al ja. Ja. gezegd. Maar in ieder geval koffie is vandaag Ger, Gert van Kuik, maar ook door Gerry Rutte. Want die vindt het altijd heel gezellig om koffie te schenken. Dus. Maar we beginnen met ja. Jaap. Jaap, van harte welkom in ons programma. Um, Dankjewel. Er is enige commotie ontstaan over het wrappen van een tafel. Of een soort tafelkleed bij uh, een van de mooie viskornen van jou. In dezelfde stijl. Mobiele vitrine restaurant? Ja, dat is... Uh, Mobiele vitrine. Mobiel, een MVR. Een MVR. Mobiel vitrine, vitrine restaurant. restaurant. Wat klinkt dat prachtig zeg. Ja, die naam heb ik bedacht. En uh, dat wordt nu ook landelijk wel gebruikt. Ja. ja het Bijzonder. Is, uh, een MVR. Ik ben ook MVR manager. Ja, Zeg maar. Ja, <lacht> ja precies. <lacht> en, directeur manager? Wat ben je allemaal niet? zie nee. nee. uh, over die tafel. Wat? Ja, ik heb het uh, gezien. En uh, toen het er nog niet af was. Want het zat er maar tijdelijk op. En er waren wat bezwaren tegen. En je zou dan zeggen van nou, dat is een mooie welkom aanvulling op het geheel. Maar... Nou, kijk, uh, ik had het niet gedacht. Ik sta 42 jaar op die standplaats. Ik heb nog nooit één klacht of één opmerking over of, of een milieudienst. Of uh, de handhavingen zijn nog nooit bij me geweest. En het gekke is, toen ik die, uh, die tafel is van beton... En die trekt enorm, uh, zuigt echt zeg maar, vet en vuil in. We hebben het met hoge drukrijders getracht om schoon te maken. We hebben er alles aan gedaan met ontvetten en alles. En het blijft uh, echt niet netjes. Niet en het is, niet dus, he? is ja, het is ook niet hygiënisch, hè? want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, het is ook helemaal niet hygiënisch. En toen heb ik, had ik een paar opties bedacht. Ik dacht misschien uh, zou Heli Jans het kunnen... Uh, uh, mozaïeken, bijvoorbeeld. Maar ja. dan hou je ook al die bochtjes. Ja. Ja. En dan wordt het ook smerig. Toen had ik een medewerker die al heel lang bij me werkt, Piet Keur, die zei, zouden we het niet kunnen rappen? Ja. Ik denk dat is een goed idee is. Ja, voor de luisteraars thuis rappen is eigenlijk uh, dat je plastic uh, hebt wat bedrukt is, met een bepaald motief. Met een hele krachtige lijmlaag en dat hecht overal op. En dat Plak je dan in feite over het beton heen. Wat dus heel makkelijk schoon te maken is. Een mooie ja. plastic laag krijgt... wat dus makkelijk schoon te maken is. Ja. Maar goed, ga verder. En dat was dus de, de, de opzet. Ja, En dan krijg je natuurlijk, moet je dat wit maken? Of uh, ik denk nou, ik, een, nou, laten we zeggen, op een voorzichtige manier, alleen de bovenkant van de tafel af en toe mijn logo. Kroonvis, Ja, dat leek mij logisch. Ja, je staat ernaast. Ja, ik sta ernaast en die tafel is de helft van ons. De helft heeft de gemeente betaald en de helft hebben de ondernemer betaald. Ook nog eens? Ja. Uh, ik, geloof, ik, weet, ik denk dat die zo'n tafel 1600 euro kost. Ik geloof dat het, maar ja. ik, maar ik, ik was in die tijd in heel dus ik was het even kwijt. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik die helemaal betaalde die tafel. Dus ik heb ook niks aangevraagd. Ik heb dus dat gewoon gedaan. Ik denk, ja, het is mijn tafel. Het is, kan alleen maar beter worden. Ja, want er waren in het verleden ook wat. Uh, was er weer commotie met handhavers. Die vonden het maar niks dat daar weer uh, stoeltjes of tafeltjes stonden. Ja, en daarvoor is dan die betonnen tafel ontstaan. Het is echt een heel groot succes. Ik denk dat die, uh, zolang we open zijn, zeg maar bezet is. Ja. Soms wel met veertien mensen eraan. Ja, ik, ik, dus ja maar het is ook, Het is ook veel prettiger om te eten van een tafel. dan dat je het in je hand moet ja. houden met alle ellende van dien. Want de, de, de meeuwen. De, de meeuwen die, -tafel, die, die tafel, alles van je, je bord. Ja. Uh, aftrekken uh, nee dus het, ik, ik ik dacht ik ik, nou, ik heb dit wat ik nu meemaak nog niet verwacht ik denk nou, ik laat het gewoon rappen. En dan ziet het er echt fantastisch uit. Ik heb nog nooit... Nou, ik heb wel heel wat gedaan. maar zoveel complimenten gekregen... als, ik, als over dat uh, rappen... voor die tafel. Ja. maar waar, voor klanten, ook voor iedereen. Is het, is het zo dat de handhavers langsliepen... en riepen van... Hé, hey, wat is dit? Ik denk dit? dat het iemand is... Uh, die Mark uh, van Letterop, die heeft het gedaan. Dat is een bedrijf in de Muiden. En die, die, die uh, s'morgens vroeg... Toen waren, waren nog niet open. Ik denk dat er een collega, of nou ja, collega wil ik niet zeggen, maar iemand die langs liep en die dacht, dat, dat kan helemaal niet, niet om uh, meubilair van de gemeenschap te gaan bekladderen, zeg maar. nou ja, ik vind zoiets, het wel, wel. Zoiets moet het gedacht worden. <laughs> maar ja, om weer op Hilde Jans of uh, Marianne Rebel terug te komen, die hebben ook alle uh, bankjes uh, laten beschilderen door kinderen weliswaar. ja. ja. Dus ja, het is... Waarom? Maar is Waarom? dat misschien een optie om te zeggen van... Goh, uh, laat die kinderen een soort ontwerp maken ja. voor die tafel. En, en je vraagt uh, Marjan Rebel uh, of dat ze dat wil schilderen. Dan gaat er een laag overheen, een soort coating. Hè? Dat is ja. dat, dat, epoxy of hoe heet dat spul? Ja, dat zou kunnen. Ja, nou, dat, ja precies. Wat, wat je ook op boten gebruikt, zeg maar, om, ja. uh, om het sterk te houden. Nou, dan is dat toch ook een oplossing? Ja, het zou een oplossing kunnen zijn. Maar ja, ik, ik heb dat dus... Uh, We zijn het gaan doen. En ik, we hebben nog niet allemaal alternatieven bedacht natuurlijk, omdat het, dit is eigenlijk een heel groot succes. Ja. Maar ja, ik ben bij de wethouder geweest en uh, ik heb twee uur, twee uur daar gezeten. En ik, ik kan aardig met Gerard Kuibers opschieten, maar hij was echt niet te vermurven. Ja, die is nou weg. Ja, dat is mijn geluk. <laughs> Want uh, zijn collega vindt het wel oké. Uh, oké. Okay. Okay. Dat is weer dus het zou kunnen zijn dat dit een, een storm in een glas water is geweest? Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik, ik, ik laat het gewoon zitten zo. Want het, is natuurlijk, het zijn wel veel belangrijke zaken. En als we nou, over de, de handhaving gaan praten, dan weet ik nog wel een stuk of uh, 30 punten. Ja, ja, misschien ik, moeten ik ze die fietsers die langs die tafel fietsen ja. daar op de stoep te pakken nemen. Ja. Dat ja, ja, ik noem altijd als voorbeeld en daar krijg ik altijd commentaar op, tot en met de burgemeester aan toe, dat uh, oude dametjes die op de fiets aan de HEMA willen, die worden altijd bekeurd, want je mag daar niet fietsen. Maar klopt. de scootertjes rijden achter dan ja. uh, vol snelheid voorbij. Want ja, ze en die worden, open, niet, en die, die worden niet gepakt. Nee, dat klopt. Dat is echt waar. Nee, dat ik wordt ik heel selectief... Uh... Nou, wat makkelijk is, doen ja, ze. Ja, wat makkelijk is. Uh, ja, wordt er... nou, die oude dames zijn heel makkelijk te bekeuren. Uh, dat klopt. Ze, ze waren ook kwaad. Van al, dat ik, ik zeg, je, er zijn zoveel andere punten die je zou kunnen doen. Echt. Ik, we hebben een stront in beneden. Je hebt een openingsplicht. Die is, al, die is tot de dag van vandaag gewoon gesloten. Die wordt gebruikt als opslag. Oh. Bijvoorbeeld... Heb ik ook tegen Gerard gezegd. Dat wordt, maar dat wordt totaal niet gehandhaafd. Weet je wel. Helemaal niks. Op het naakste staan er ook tenten die niet geopend zijn. Nou ja, als we dat gaan krijgen. Met 38 paviljoens. Dan wordt het natuurlijk een... Uh... Ja, dat is al een tactiek achter zitten. Even terug naar jouw uh, standplaats. Uh, een tijdje geleden stond er in de krant. En ik dacht ook dat dat Arland Berg was. Of ja? iemand van Berg. Dat klopt. Die uh, had het erover dat het handiger was dat er... Uh, ja, jouw, jouw stands. Dat die een permanente plek zouden kunnen kiosken. krijgen. Kiosken. Uh, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Want daar weet jij natuurlijk nou, alles de kiosken van. Kiosken hebben we uh, uh, zeg maar beginbesprekingen over gehad. Want het is natuurlijk een, uh, een behoorlijke verandering. Ja. Ja, iets wat uh, mobiel is om dat vast te maken. Dan krijg je dus allerlei wetgevingen te maken. En, en met de omgeving natuurlijk. Ja, dus, uh, maar op zich loopt het heel positief. Want ik had begrepen dat vroeger waren er ook uh, van die uh, ja, verkooppunten die dus vast op de boulevard stonden. En dat moest toen allemaal mobiel worden. Want dan moest, s avonds moest dat s'avonds weer... Ja, weg. klopt. En nu zie je dan dat het weer om wordt gedraaid. Ja. Dat dat eigenlijk toch weer handiger is. Want ja, dan komt er zo'n uh, zo mobiele wagen. Ja, ja mobiele vizier is dus er al. Ja. ja, je komt dan uh, vanuit uh, zo'n beetje richting Bloemendaal naar, naar Zandvoort rijden. Met uh, 50 auto's erachter. En geen mogelijkheden meer om in te halen. Want het is allemaal heel smal gemaakt. En dat scheelt natuurlijk ook weer een uh, luchtvervuiling met het uh, verstoken van uh, diesel met die tractoren. Iedere dag heen en weer rijden. Dus het, het heeft natuurlijk wel voordelen. Ja. En ja, nu is de vraag van wanneer gaan we dat doen? Nou, ik denk dat het toch nog wel uh, een paar jaar duurt. Ten eerste is het ook nog, stel dat het nu toegestaan wordt. Ja, ik denk dat de investering is van 3,5 ton tonnen. En ik weet niet of mijn collega's dat uh, makkelijk uh, ja. of makkelijk in ieder geval op kunnen brengen. Ja, want het wordt nog steeds uh, gepacht. In sommige plaatsen is het misschien niet zo geschikt om dat te gaan doen. Ja, je hebt ook met inbraakgevoeligheid ja. te maken, met vandalisme, vernieling vandalisme, kredity, alles dus je moet er toch een beetje stevig... Ja, het moet, het, moet, het, moet, het moet een parel worden, niet een wrak, die aan de kust de gesloten staat. Dat is, ja, je zou bijna denken, van, je moet er echt een, een stevig huis gaan bouwen van, van steen. <coughs> Heb, heb nou. jij ondertussen wel al contact gehad met de mensen zeg maar, die daar omheen zitten? Hè? Dus de, de bewoners van de, nee. van de huizen. Nee. Want ik denk dat daar misschien de eerste uitdaging zal zitten... als daar een vergunning voor aangevraagd wordt. Ik denk dat, dat in mijn geval... en ik kan niet voor alle anderen spreken natuurlijk... ik denk dat het heel erg... Uh, ik denk niet dat het negatief ontvangen wordt. Nee. Ik moet ook zeggen, ik heb nu 42 jaar sta ik daar... ik heb al die bewoners... Heel goed contact gewoon. Die, uh, ik heb een bewoner die komt uh, zwinters koffie brengen naar die jongens en, uh, en alles. Dus, ja. Geweldig. Het is, en, en, maar ik probeer het ook echt schoon te houden. We moeten het echt... Ja, maar dat doe ik niet zozeer omdat ik zo aardig ben. Maar omdat ik gewoon vuil wil verkopen. Ja, maar, wat... ja, nee, maar dat is toch ja. ook logisch. Als ja. het schoon is, dan, dan zien mensen dat toch? Ja, het moet netjes zijn en... Ja. Uh, dat is heel belangrijk. Ja, en dat is ja. ook mijn door niet. Oh, want ik heb toen ook tegen tegen Gerard. Ik zeg haal die tafel anders maar weg. Want ik ga niet met zo'n uh, vette frak zitten. Ja. Nou, oh, heb ik al heb ik over nagedacht. Dat heb ik ingetrokken. Want het is toch wel een, uh, een nou ja. heel uh, heel uh, ja, zeg maar belangrijk uh, object wat ik uh, bij die kar wil hebben. Maar dat hij derde je tegen een muur aan het praten was, maar nu niet meer. Ja, hij, uh, ik, ik denk dat hij een alle klachten van een of de hoek heb gehad en dat hij daar niet meer uh, onderuit kon. Ja, Jaap, uh, ik denk in zijn zo hard Dat hij denkt van, een flauwekul, uh, het is helemaal niet zo erg, maar. Maar moet bepaalde dingen serieus nemen. Zeg, bepaalde dingen serieus. Nemen. Ja, Spankt, nou ja, dat is dan ook wel weer ja, te begrijpen. begrijpen. Maar ja, nou, ik, het moet ik, natuurlijk wel een goede onderbouwing hebben. Dat heb is eigenlijk waar het om gaat. empathisch ben ik nog wel. Ik kan het wel begrijpen als jij uh, wethouder bent dat je bepaalde regels moet. Maar, uh, maar is uh, het, is het dan in zo'n geval zeker? Zou het dan niet iets zijn om aan een wethouder om dan bijvoorbeeld te zeggen van, goh. He, ik, ik, ik mag geen mening hebben, maar in, in mijn hart denk ik van God is eigenlijk een prima tafel. Waarom zou er niet een soort bemiddeling plaats hebben kunnen vinden tussen degene die daar moeite mee heeft en, en jou bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, de reden is natuurlijk dat ik iets gedaan heb zonder het in enkel overleg te doen. En dus dat object, zeg maar, zou er dan af moeten. Uh, en daarna willen ze graag met mij, uh, dat is wel... Uh, in de vorm van een Erik Levers Die wil al met mij het erover hebben. Hoe, het ja, hem, uh, hoe je dat, dat dan wel moet doen. Ja, het ja. zal er als waarschijnlijk op uit gaan draaien. Dat jij precario rechten moet betalen. Omdat ja, jij uh, de, reclame de, maakt in de openbare ruimte. Ja. Daar zal het wel mee te maken hebben. Denk ik. Ja. Maar goed, dat zou toch helemaal niet een probleem zijn. Want dat zijn dan nee. toch gewoon legale dingen. En als jij dat op een legale manier doet. Dan is dat toch ook prima. Nee, en, dan, en dan zeg je van nou, ik betaal de helft. Want dan is het de helft de tafel is voor mij. Ik, om jullie een plezier te doen plak ik die andere helft ook, dus dan is de precario... Pre pre ik zal ze een rekening sturen. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. misschien dat de gemeente Zondwoord er wel een logo op wil of zo. Ja, dat kan ja, nou ook. ja, ik, dat, is, dat is natuurlijk nu de, de vraag is, want dat is natuurlijk ook het, het storende van, ik, ik zeg, ik wil al die tafels wel laten reppen. Ja. Maar dat willen ze dus ook niet. Nee. De collega's niet. Nee. nee maar, dat is... maar het zou iets neutraals om kunnen komen. Je zou bijvoorbeeld het uh, wit kunnen doen met inderdaad het logo de, de, de, de drie haringen. En dan nou. zet ik er wel onder meet bij kroonvis. Ja, met een pijltje, pijltje. Als je als je, je, je logootje, een klein, een klein logootje in de hoek neerzet, is toch ook goed? Ja, nee, maar ja precies. zo is dat ja, ja, ja. Nou, ik bedoel, ik denk persoonlijk dat ze er wel uitkomen. Jawel. Lijkt mij. Ja, het is natuurlijk allemaal nieuw voor ze. En dan moet het natuurlijk even uh, beklijven, zoals ze dat heet. Ja, ja het moet een plekje gaan krijgen. Ja. Ja. Goed. Nou Jaap, uh, we hebben net het even over de duiven gehad. Dat gaan we, we gaan een andere keer een afspraak met je maken ja, om goed. over duiven te praten. Wel want wel. Volgens ja. mij is dat een heel interessant ja, het is een onderwerp. Ja, een heel interessant onderwerp en ik vind het leuk om erover te vertellen. Goed ja, zo. We trekken gaan er maar we geen uur uit <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je, krijgt, je krijgt nog steeds maar tien minuten, maar 10 ik denk minuten. dat je in die tien minuten heel veel kunt vertellen. Ja, okay. okay. Dank je wel voor je komst. Ja. Dank je wel. Wij gaan even een muziek luisteren, dat heb jij zelf bedacht, bedacht het Timmerdorplied. Ja, dankjewel. Van wie is dat? Ja, luister maar. Oh. Oké, okay, nou dat komt dan nu. Tot zo. Uh. En ik timmer, timmer, timmer in het timmerdorp jouw ja, bebouw, bebouw, bebouw tot het donkere bord. We timmeren een eigen plek, een kasteel. op het Maar toch mag je lijken, bouwen wat je wilt. We hebben hamer en een spijker, en we blanken moet je kijken, ik heb een huis. Oh ja. Yeah. En ik timmer, timmer, timmer in het jou. we bouwen, bouwen, bouwen, bouwen tot de donkere wolk. Als we zingen, zingen, zingen, tot altijd. En dan niet vergeten dat de ook een dag op moet Want de allerlaatste nachtje gaan we slapen En dat dacht je, ik word dat? Oh nee Timmerdop, timmerdop Timmerdop, timmerdop Timmerdop, timmerdop Timmerdop, timmerdop Timmerdop, timmerdop. En ik timmer, timmer, timmer in het timmerdop. Ja, we bouwen, we bouwen, we bouwen, bouwen tot het donker wordt. We timmeren een eigen plek, een kasteel op. We timmerdop mag je lekker bouwen wat je wilt. Naar de hameren en een spijker en wat planken tot je huis. Oh yeah, en ik timmer, timmer en ik heb me Ja, we bouwen, we bouwen, we bouwen, tot het donker wordt. Als we zingen, zingen, zingen, komt altijd goed. En dan niet vergeten ik dat er ook een dak moet. Want de allerlaatste nachtje gaan we slapen en wat dachtje ik ontwikkeld. Oh nee, Tim maar, Tim Timmerdorp timmerdorp, timmerdorp, timmerdorp, Timmerdorp... Timmerdorp, Timmerdorp... Timmerdorp, Timmerdorp... Timmerdorp, Timmerdorp... Ja, en dat was het uh, Timmerdorp lied. <gulachen> leuk, leuk gevonden, Cor. Mensen hoor. zullen denken, hoe komt hij daar nou weer aan? Ja, als je gaat zoeken op YouTube en je tikt in uh, Timmerdorp... Spatie lied, dan komt deze naar boven. Ja helemaal dat, leuk. dat is wel leuk. Helemaal. De versie. <k emprek> nou van de Timmerdorp daar weet uh, Dimitri Bluis alles van, maar ja die kan niet, want die is een timmeren. En aan tafel is nu aangeschoven Claire Zuiddam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom. En uh, je had een beetje microfoonvrees, maar dat gaat vanzelf weg hoor, dat is helemaal niet erg. Ja, uh, Timmerdorp is uh, dit jaar uh, van 21 tot met 24 augustus en alweer de, de zevende editie. Ja, het gaat ongelooflijk snel. De jaren vliegen voorbij en het uh, blijft leuk om te doen. En we blijven animo houden voor kinderen die heel graag mee willen doen. Dus ja. Ja, um, nou lijkt het me toch dat als je daaraan meedoet als uh, organisatie, dat je ook kinderen moet hebben in die leeftijd. Nee, nee, de mijnen zijn nog heel klein. We hebben er eentje van twee en eentje van vier, dus die mogen nog niet meedoen. Maar ja, het is gewoon een superleuk evenement. Leuk om te organiseren, leuk om bij aanwezig te zijn. Uh, er gebeurt een hele hoop. En de blije gezichten die we gedurende de week zien, dat is zoveel waard. Dat is zo ontzettend leuk. Ja. Wat is de leeftijdindicatie voor kinderen die um, mee kunnen doen? Kinderen tussen de 8 en 12 jaar doen mee, dat is ieder jaar. Ja. Uh, ja, en die verdelen we in groepjes van vier kinderen. En die mogen mooie hutten bouwen. En dat gaat allemaal goed met de Hamers? Ja, we hebben natuurlijk. Dus nee, geen ruzie nooit. We hebben tuurlijk uh, af en toe wel wat uh, incidentjes met kleine ongelukjes. Maar we hebben nog nooit grote ongelukken gehad. Vingers uh. die in de weg van een hamer komen. Zeg ja, dat maar. hoort erbij. Maar ja. dat gebeurt thuis ook. Er ja, zijn kinderen die slaan, dus dat zal niet zo hard zijn. Nee, en het zijn spe of speciale hamers. We hebben wel uh, kinderhamers, geen klauwhamers. Dat mag absoluut niet. Die worden ook in beslag genomen. Want dat zijn natuurlijk wel. Uh, ja. In gevaarlijkere gereedschappen. Zie zien we ons af en toe uh, iets. Uh, ja, wat je precies. Dus dat, uh, ja. dat gebruiken ze niet. Maar nee, we hebben eigenlijk weinig ja. incidenten. Meer kinderen die in spijkers stappen. dan dat het echt in het gereedschap uh, zit. En, Ik, ja. ja, ga, ga. Nou, uh, nou, is het zo dat het ieder jaar natuurlijk een bepaald onderwerp is. waar uh, ja, dan iets gemaakt moet gaan worden. Ja, in het kader van dat onderwerp? Nou, nu is het dan in dit jaar alweer de zevende uh, keer. Uh, dat moet dan wel een beetje creativiteit en heel wat vergaderingen uh, vergen... voordat je weer op een nieuw onderwerp uh, Ja, komt. daar hebben we leuke brainstorm-sessies over. We zijn gelukkig met, uh, met vier man sterk in de organisatie. Dus daar komt altijd wel, uh, ja, wel goede input uit. uit en, uh, ja, we blijven toch nog steeds, vind ik, leuke, leuke dingen. Ja. En wat is dit jaar het onderwerp? Dit jaar is het uh, thema Hollywood... We hebben het dan een beetje vertaald naar Sandwood. Om toch een beetje hier bij het Zandvoortse te blijven. Ja. Uh, ja we hebben wel landelijke mensen. Die, uh, of tenminste mensen die landelijk bekendheid... Uh, ja, zeker. Wij zijn, we dus hebben wel... heel veel mensen hier in Zandvoort ja. die bekend zijn. Van, van sport, van, van kleding. We hebben modeontwerpsters. We hebben zangeressen, zangers. Dit is hier uh, dat is een, uh... een, een, een... Ja, zou ik zeggen een braadput? Maar dat mag ik niet zeggen. <laughs> Nee, maar er zijn heel veel bekende mensen hier in Nederland. Maar wat moet ik me voorstellen bij Zandwood? Uh, uh, ja, kinderen kunnen denken aan decors van uh, films die ze leuk vinden. Uh, Dinosaurus gaat het worden dan. Nou, het zou zomaar kunnen, ja. Nee, of ze kunnen uh, denken aan de rode loper. Uh. Is dat iets wat jullie zeg maar uh, bij het begin van het. Uh, van het... Van de week gaan jullie dan met elkaar zitten. En jullie zeggen van Goh, dit is het onderwerp. En gaan jullie van tevoren met elkaar bespreken wat ze dan eventueel gaan maken. Of zeggen jullie gewoon van nee, nee jongens dit is het onderwerp. Hier zijn de hamers, hier zijn de spijkers, hier is het hout. Ga maar los. Ja, de kinderen mogen helemaal zelf hun, uh, hun ideeën daarbij bedenken. Er zijn veel vrijwilligers die op het veld rondlopen. Uh, die de kinderen kunnen helpen om de ideeën te bedenken of uit te werken. Maar het is helemaal aan de kinderen zelf hoe ze het invullen. Er zijn ook knutselactiviteiten die te maken hebben met het thema. Dingen die ze kunnen maken. Denk aan. Uh, de beeldjes van de... Oh, de, uh, de Edison beeldjes. Ja, dat soort dingen. Of van die sterren van uh, de Hollywood Boulevard. Uh, nou, echt van Walk alles. Ze komt de rode loper. We kunnen uh, dingen met foto's doen. Ze kunnen... Catwalk-lopen-achtige dingen als ze dat leuk vinden. Dus ze kunnen aan de hand van dat thema zelf ook activiteiten bedenken. Voor op het podium om te doen. En uh, in de knutseltent worden daar dus ook de opdrachten aan uh, gerelateerd. Ik zie dat er 150 kinderen maximaal uh, kunnen ja. meedoen. Dat is best veel, hè? Ja, is is dat wel eens gelukt? Veel. Het lukt ieder jaar. We hebben echt ieder waar? jaar wachtlijsten. Het is echt ongelooflijk. De inschrijving... Uh, Ging dit jaar wel hadden we, waren we niet in één keer vol. Maar de uh, voorgaande jaren waren we binnen een half uur waren we klaar met inschrijving. Boem. En dan hadden we 30, 40 uh, kinderen nog op de reservelijst staan. En hoeveel dus, vrijwilligers uh, heb je dan nodig op 150 kinderen? Want dat is best wel uh, pittig. We hebben minimaal 15 vrijwilligers per dag op het veld rondlopen. En dat is dan van mensen die helpen met het timmeren. Die helpen met het knutselen. Die zorgen dat er catering is. Uh, we hebben twee mensen van het uh, Rode Kruis uh, die ons komen bijstaan voor alle ongelukken en dingen. Uh, waar we heel dankbaar altijd mee zijn. En ja. waar we ook altijd uh, echt wel raden. gebruik van maken. Ja. En laat me één keer raden. De, de papa's zijn meer vertegenwoordigd dan de mama's? Of? Nou, nee, dat valt mee. We hebben een aantal knutselmoeders. We hebben uh, ook dames die over het veld lopen die met het timmeren helpen. Uh, ik denk dat het redelijk 50-50 verdeeld is. is. Ja, ja. Het is wel ja, leuk. Het, zo hoort je het je ook natuurlijk. Super leuk. Ja, ja, hoor, ja. Het is superleuk. We hebben ook opa's op het veld lopen. Die, uh, die komen helpen ieder jaar. Ja, We hebben echt super fijne vrijwilligers. Die allemaal even enthousiast zijn om, uh, om er gewoon een mooie week van te maken. Ja, Ik denk ook wel dat het goed is dat jullie een beetje een limiet stellen aan het aantal kinderen. Ik denk als er 500 kinderen rondlopen is het overzicht kwijt. Ja, nou dan... er zijn timmerdorpen die het wel doen in andere steden, um, maar ja je moet wel van tevoren voordat je de inschrijving doet de garantie hebben dat je gewoon een bepaald aantal vrijwilligers hebt, want zonder die vrijwilligers um, kan je het gewoon niet in goede banen leiden, nee. dus wij kiezen er bewust voor om het iets kleiner te houden. Um, zodat het uh, voor ons ook behapbaar blijft en dat we het gewoon goed van tevoren kunnen regelen. Ja. Nou, jullie hebben een behoorlijke organisatie. Want ik heb even gekeken op uh, timmerdorpsandvoort.nl. Dat is de website uh, van jullie. Nou, daar staat eigenlijk alles uh, in. En met name de spelregels. Vind ik echt heel mooi gedaan. Die hebben jullie dus supergoed ingezet. Uh, polsbandje wat de kinderen moeten hebben met hun naam. Twee telefoonnummers erop hè, voor de veiligheid. Ja, nou die staan niet op de polsbandjes hoor. Daar hebben wij een document. ...document van waar al die nummers op staan. Ja, maar goed, dus, uh, ja. jullie weten wel ja, wie weten wie is. Wie door wie het is absoluut, het, uh, ja hoor. Wat ik ook heel mooi vind is dat jullie uh, zeggen... ...dat er heel duidelijk een bepaald soort schoeisel moet gedragen worden. Dat is dus ja. stevige schoenen waar geen spijkers doorheen kunnen... ...zodat dat ze er niet in kunnen staan. Nee, nee. Geen, we hebben geen voorgaan, plastic laarzen? Uh, nee, zeker. Nou ja, plastic laarzen als de goede bodem heeft. Een goede zol kan het natuurlijk. Maar we hebben in voorgaande jaren zeker kinderen gehad... ...die op hun slippertjes aankomen. En, ja, ja ja, eigenlijk binnen een half uur bij de EHBO zitten met een spijker in de voet of uh, een uh, pellet op een teen. Ja, weet je, dat, uh... En wat ik ook heel mooi vind is dat de mobiele telefoons verboden zijn. Ja, het is een Echt. evenement waar heel we goed. de kinderen contact willen laten maken. En als daar een mobiele telefoon tussen zit lukt dat gewoon niet. Nee, dat is onmogelijk. Nee. Nee, dat kan gewoon niet. Nee, heel goed. Dat vind ik een hele mooie regel inderdaad. En ook geen bezoekers. Dus niet uh, dat daar uh, nog een heleboel mensen rondlopen die er nee. eigenlijk niets te zoeken hebben. Nee. Is voor jullie ook verwarrend natuurlijk als dat wel gebeurt. Nou, het is ook uh, voor een groot deel voor de veiligheid van de kinderen. Je wil niet dat er vreemde mensen met... Uh... Nee, je kan het aan de neus niet zien of dat het nee, een oom of een tante nee, of een nee. uh, bekende is. Nee, maar meen... ze, ze kunnen er wel omheen staan of zo? Dus... Ja, er staan hekken om het terrein heen. Dus je kan best langs het hek lopen en even kijken... Wat er allemaal gebeurt. Dat is toch wel leuk om te zien? Dat is hartstikke ja. leuk om te zien wat er allemaal gaande is. Maar op vrijdagmiddag vanaf 4 uur is echt, uh, zijn de hekken open voor de ouders. De opa's en oma's, broertjes, zusjes. De slotmiddag uh, is dat, hè? Ja, mag ja. iedereen komen kijken wat de kinderen voor een uh, waanzinnige bouwwerken gemaakt hebben? Dan hebben we de loterij waar uh, mensen loten voor kunnen kopen met superleuke prijzen. Die we dit jaar weer van allemaal uh, bedrijven hier binnen Zand voor het gesponsord krijgen. Uh, daar kunnen ook weer nieuwe gouden tickets voor het volgende uh, evenement gewonnen worden. Zeker de moeite waard om uh, voor oh, mee te doen. Oh, is dan voor volgend jaar ja. weer? Dan ja. hebben ze een ticket ja, zeker van een plaats? Ja, kan je je vast verzekeren voor, nou. een, uh, voor een team. Maar, ja. goed. maar goed, dan is alles dus getimmerd. En dan zie je een prachtig uh, kunstwerk en bouwwerk. En dan? Gaat de fik erin of wat gebeurt ermee? Nou, voorgaande jaren ging inderdaad de fik erin. <laughs> uh, dat wat is leukste. waanzinnig mooie plaatjes uh, verzorgd. Maar helaas dit jaar, omdat het natuurlijk zo'n ontzettend droge zomer is geweest. Is dat uh, vanuit de brandweer ook... Uh, ja, niet toegestaan om te doen dit jaar. De kans op duinbrand is gewoon te groot. Oké, okay. dus, uh, heel verstandig. Ja. We hebben tot de brand ervoor. Die komen zo meteen nog even wat vertellen. <laughs> nou, wie weet kunnen jullie nog wat met de brand weer regelen hiervoor. Ik <laughs> een paar keer geregeld. Uh, nee, ik denk niet nee, nee. dat dat dit jaar gaat worden. Dus dan uh, ja, zullen we toch op een andere manier alle pallets moeten afvoeren. Of gewoon uh. laten staan tot het een beetje gaat regenen en dan alsnog het te fikken. Ja, nee, helaas. Helaas. Dan is het terrein weer voor uh, andere evenementen nodig. Um, dus dat gaat niet. Voor dit jaar zitten jullie al helemaal vol? Of zijn er ja. nog plekken? Nee, het zit helemaal vol. Helaas is ja. er voor ons super leuk natuurlijk maar voor kinderen die nog mee hadden willen doen helaas ja, ja, mochten ja, en, er vandaag of morgen nog ziekmeldingen komen dan worden kinderen, kinderen van, van de reservelijst reserve, ja, die precies. worden direct gebeld ja. Uh, maar tot nu toe zit het helemaal vol. Ja. En als kinderen zeg maar, dan die nu uh, misgegrepen hebben volgend jaar per se mee zouden willen doen. Wat is dan een tip voor volgend jaar om op een bepaalde tijd uh, te nou, kijken? We hebben dit jaar voor het eerst ingesteld dat uh, als ouders zich uh, voor minimaal twee volledige dagen... Als vrijwilliger, Als vrijwilliger willen aanmelden, dan, dan kun je je kind ook gelijk opgeven. Dus dan, dan is dat toch een manier om niet dat is helemaal achteraan te rijden. Heel slim ja, gedaan. Ja, het is voor ja. ons een hele goede manier om bij tijd een goed overzicht te krijgen. wat we aan vrijwilligers die week rond zullen hebben lopen. En voor mensen die heel graag hun kind mee willen laten doen... is het een hele mooie kans om toch voor dat plekje verzekerd te kunnen zijn. Ja. ja. Ik zie dat je weer een prachtige lijst met uh, sponsoren hebt... Uh, die allemaal een klein beetje hebben bijgedragen. Zijn dat financiële toegiften, uh, zeg maar? Of zit daar ook materiaal bij? het, nee, het kan op financieel uh, punt kan dat uh, sponsoring zijn. Maar dat kan ook... Uh, um, door, het brengen van pallets bijvoorbeeld. Het brengen van pallets, grote hoeveelheden. spijkers, uh, Het sponsoren van t-shirts uh, voor de kinderen. Ze, ze krijgen een t-shirt. Uh, ja, ze krijgen allemaal een t-shirt van Timmerdorp in de kleur van uh, het team waarbij zij horen. Zodat het voor ons ook overzichtelijk is. Ah. Uh, wie bij wat hoort. Wie bij wat hoort. Nou goed. Wie hartstikke bij elkaar goed. hoort. Ja. Uh, Slim. Maar er wordt ook in de prijzen gesponsord voor de loterij. Er komt een... Uh, een makreelroker, als ik me niet vergis, op de uh, vrijdag. Uh, dat is hun manier van sponsoring. Wat superleuk is, er wordt... Uh, tot een beetje rook. Voor de ja. lunches uh, zijn er bedrijven die sponsoren, voor de vrijwilligers. Maar er zijn er ook die uh, ijsjes komen sponsoren bijvoorbeeld. Ja, echt van alles. Leuk, want ja. hoe, hoe zit dat? Met die, je hebt het over lunches, de kinderen nemen zelf hun eigen... Ja, de eigen... kinderen nemen zelf lunchpakketten mee, ja. uh, maar dan moet ik even spieken. Er wordt op de donderdag, geloof ik, even kijken, sorry hoor, even spieken. Dat mag altijd, dat is geen enkel probleem. Dat doen wij ook altijd. Ja, wij al spreken ook. weten de luisteraars ja. niet. Maar wij hebben allemaal bladen liggen hier met allemaal teksten erin. Oh, heel goed, heel goed. iPads. Uh, nee, volgens mij is er op de donderdag uh, wat voor de kinderen. Maar het staat ook allemaal op de website. En het wordt ook van tevoren nog aangekondigd uh, dat er wat lekkers is, een snack tussendoor. Nou, hartstikke ja. goed. Ja. Nou, uh, ik denk dat het weer een groot succes gaat worden. Het weer gaat meewerken. Ja, het wordt geen alle Jezus warme week, wat heel fijn is. Want dan is er toch genoeg verkoeling voor de kinderen ja. om niet, uh, geen zonnesteek op ja, te precies. lopen. Ja, precies. En ook dat of... speren, dat is ook altijd ja. wel een dingetje. Hè? Ja, het wordt volgens mij ook niet heel koud dat, uh, dat het te koud wordt voor de kinderen. Wat vorig jaar gebeurd is. Dus uh, oh. nee, volgens mij wordt het een super mooie week. Ideale temperatuur, ideale omstandigheden. Ja. Ja. Ja, nou, We zullen ja. nog even met de brandweer overleggen hoe het zit met het veranderen ja. van die pallets. Aan het einde, maar ik <laughs> ja, vrees dat goed? het inderdaad niet gaat lukken. Ah, nee, de brandweer nee, nee, is al nee, aanwezig, dus we kunnen het hem vragen. Dankjewel ja. voor je komst. Wil je ja. nog wat zeggen? of zeg je? Uh, nou, ik wil eigenlijk nog in ieder geval even uh, noemen dat uh, de samenwerking met de gemeente, de politie, de brandweer en het Rode Kruis en onze topvrijwilligers zonder deze mensen... En de sponsoren natuurlijk is, uh, is zo'n evenement niet te doen. Dus daar zijn wij als organisatie echt super dankbaar voor. Dat begrijpen uh, we. Heel uh, goed. Namens uh, het hele bestuur wil ik ook via deze weg uh, iedereen daar hartelijk voor bedanken. En we kijken ontzettend uit naar, uh, naar komende week. Nou, we heel plezier veel plezier in. en uh, geniet uh, van het weer, want dat is ook uh, heel belangrijk. Nou, dat komt absoluut goed. Wat Graf had je voor ja. de muziek uh, bedacht? Uh, eh, dat heeft voor. te maken met uh, de volgende uh, gast. Dat is namelijk een uh, heel leuk nummer. Dat is Arthur Brown met fire. Fire, oké. Okay. I am the god of hellfire. En dat was Arthur Brown uit 1968 aan de God of Hellfire. Ja, man, fire. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het volgende onderwerp. Want het volgende onderwerp gaat namelijk over brand, brandweer in dit geval. En aan tafel is aangeschoten Dennis van Rens. Want de brandweer Zandvoort die heeft een, uh, ja, een beetje een capaciteitsprobleem aan het krijgen, geloof ik. Een beetje boel. Welkom. Dankjewel. Um, Jullie uh, hebben natuurlijk nu twee kazernes, maar heeft het daar een beetje mee te maken dat jullie mensen tekort hebben? Of? Uh, ja, nee. Uh, twee kazernes wil zeggen dat wij in Noord hebben een kazerne in het centrum, dus we werken in uh, twee ploegen. Uh, de ene week de Noordploeg, de andere week de Centrumploeg. Uh, nou ja, Centrum heeft dus zijn eigen mensen Noord heeft zijn eigen mensen. En we hebben in Centrum eigenlijk het grootste tekort. En in Noord het kleinste tekort. En samen hebben we een groot tekort. Ja, want ik had begrepen dat het eigenlijk nooit de bedoeling was dat die uh, oude kazerne open zou blijven. Maar dat kon niet anders, hè? Nee, dat kon niet anders. Dat heeft er ook mee te maken dat uh, als, we een, als we uitdrukken vanaf één kazerne in Noord, dat betekent dus dat de mensen die in Centrum wonen er langer over doen om in Noord te komen. Dus dan ga je je uitdruktijd niet halen. Ja. Er zijn wat proefjes over geweest. Nou, daar kwamen cijfers uit, daar waren we allemaal niet, uh, niet blij van. Dus uiteindelijk is het centrum opengebleven zodoende dat we dan nou vanuit twee, kazer, of twee uitdrukposten en een kazerne werken. Ja. Want ik, ik heb een beetje begrepen van, uh, van mensen die ik wel eens gesproken heb, bijvoorbeeld bij de uh, kazernes in Haarlem, daar zit een vaste ploeg, ja, die klopt. is ook aanwezig in de kazerne, ja. en wacht dan tot er een uh, alarm, alarm afgaat. Ja. En die zijn dan meteen uh, bereid, uh, <coughs> die kunnen meteen in de auto stappen en uitdrukken. Ja, en die, uh, ja dan is de responstijd uh, misschien drie, vier minuten. Korter. Als je dan, uh, ik noem maar wat in de brede rode staat zou wonen, en de kazerne is in in Zandvoort Noord. En je hebt toevallig ja. Uh, ja, uh, een beetje druk verkeer met uh, mooi weer in ja. Zandvoort. Duurt het toch vrij lang voordat je in de kazerne bent in uh, Noord? Ja, dat klopt ja. En dat ook meegeteld is. Dat, dat heeft geregistreerd dat we dus postcentrum open houden. En dat we ook vanuit twee uh, posten zeg maar, uitdrukken. Klopt wat je zegt inderdaad als ploeg Noord een keer dienst hebt. Dan zou het inderdaad iets langer duren. Maar we halen wel nog steeds die wettelijke tijd. Ja wij uh, rukken vanuit uh, het, het gemiddelde, zijn wij binnen vier tot zes minuten ter plaatse vanaf huis. En dat is heel snel, wettelijk is acht. Ja, en... Uh... Maar er is geen permanente uh, bemanning op de kazerne? Nee, nee dus, dat klopt. Nee, dus de dan... mensen die, zeg maar, dienst hebben, hè, ja. want zo moet ik dat dan zien, ja. die krijgen een oproep thuis. Klopt, op een peetje. Ja, en die vliegen dan met hun fiets, brommer, auto, ja, whatever. Auto, uh, ja. uh, waar maar. Uh, maar moeten ze dan eerst naar de kazerne of? Ja, ze gaan eerst naar de kazerne. Dan gaan ze zich omkleden en dan stappen ze in een auto. En dan wachten we tot de auto gevuld is. En dan gaan we rijden. Ja. En we werken met een piketploeg. Uh, dat, dat heeft ook mede te maken dat we een, een tekort hebben. Dan moeten we dus een, een piketploeg hebben. Dan. het is een harde piket. Dat betekent dus dat als je op de dienstlijst staat, dan ben je ook echt verplicht om te komen. Dus zo vrijwillig is het allemaal uh, niet meer. Zeg maar. nee. uh, uh, uh, en daar wordt ook op gewacht. Dus op het moment dat het laatste man bijsprongen, dan gaat die auto rijden. En als je piket hebt, dan zit je op het dorp. Dat zeg ik, dan zit je thuis. Ja. Echt, want op het moment dat je maar net even iets te ver het centrum in gaat, terwijl je in Noord uh, een dienst hebt, dan, dan kom je al in problemen met de tijd. Dus zit je gewoon een weekend thuis. Ja, dat, dat zijn dan nou wel de nadelen. Dus dan kan je niet even lekker op het terrasje een biertje drinken. Ja, malt. Alcoholvrij. Nee, ja. hey, maar dat klopt inderdaad. Een piket zit, natuurlijk, ja, zit er best wel uh, ja, strikte voor. Of uh, regels verbonden. Ja. En, um, nou, <coughs> zit ik me daar zo te bedenken van, uh, omdat er dus geen betaalde krachten zijn en alleen maar vrijwilligers, is dat eigenlijk een beetje het probleem. Nou, er zijn wel betaalde krachten, <laughs> alleen. Uh, ja, die slapen niet in de kazerne nee, en wachten nee, op een andere. Hij, nou. dat, je ziet dat, dat dat steeds minder wordt. De broersbrandweer gaat steeds meer krimpen en de vrijwilligers gaan steeds meer een rol spelen. Dat is al jaren zo. Um, het is hier ook niet mogelijk om een 24 uur bemanning neer, neer te zetten. Daar is Zandvoort te klein voor. Kijk, in Haarlem doen ze dat wel. omdat Haarlem is veel groter. en hebben een ja. veel groter verzorgingsgebied. Zandvoort is een eiland. Ja. Een eilandje wat eigenlijk gewoon... Ja, wat eigenlijk... in de zomer groeit en in de winter weer slinkt ja, natuurlijk. Precies, he? dat is natuurlijk dat, ook zo. Het heeft een eigen politiebureau nodig. Dat hebben we. Het heeft eigenlijk nog een eigen ambulancepost nodig. Dat hebben we net niet. En het heeft een eigen brandweer nodig. En renningsver... dat hebben we allemaal. Want op het moment dat... ...je dat niet hebt, en dat moet uit Haarlem komen... ...duurt het veel te lang voordat het hier is. Ja. Ja, nou, nou, nou. En wij willen de snelste hulp voor de burger. Want dat is het ja. belangrijkste. Maar dan ga je de aanrijdtijden ga je niet halen. Die aanrijdtijden ga je inderdaad niet halen, nee. Met de zonverzal zolang of een zee wat hier volstaan Als je, als volstaan. je op, de, op de kaart <laughs> kijkt... Is eigenlijk, uh, dat, dat staat ergens helemaal aan de linkerkant van de rest van de regio. als jullie zoeken vrijwilligers... Ja. Uh, he, dat is, ...maar als vrijwilliger heb je natuurlijk best wel... Uh, uh, nou, hele strakke regels waar je je aan moet houden. Hè? Want ja. je, je moet beschikbaar zijn. Dus mensen met een baan, daar wordt het dan toch al lastiger voor. Nee, daar wordt, nee, wordt het juist niet lastiger voor. En die drempel wil, hoop ik ook te kunnen wegnemen bij mensen. Het is niet zo van als je een werk of een baan hebt, dat je niet als vrijwilliger bij de brand aan de slag gaat. Want dat kan juist wel. Sterker nog, de brandweer, wij van Zandvoort, wij passen ons aan aan jouw rooster. Wij passen ons aan aan jouw rooster. Ja. Dus dat betekent, wij zeggen altijd, je, je, je eigen werk gaat voor, en dan komt de brand weer. Dus als jij bijvoorbeeld werkt van 8 tot 5 of van uh, 11 uur s ochtends tot uh, 9 uur s avonds, dan zorgen we ervoor dat we je daarna bijvoorbeeld inroosten met jouw toestemming. Dus dat, ja. alles gaat natuurlijk wel in overleg. We hopen natuurlijk wel dat je dan naast je werk zo nu en dan, of het liefst zoveel mogelijk, omdat we mensen tekort hebben, dienst wil, wil doen. Ja. Maar het is niet zo dat als je een baan hebt, ploegendienst werkt, dat het werk bij de brandweer dus niet, uh, dat het niet kan. Want dat kan juist. Ik werk zelf ook in ploegendienst. Het kan juist. Ja. Wat zijn de vereisten? De vereisten, je moet een beetje passie hebben voor je dorp, zeg ik dan maar. Dus, uh, maar dat kan ook niet anders, want je moet Zandvoorter zijn om bij ons te kunnen komen werken. Uh, toch wel een beetje... In ieder geval de wonen hè, want ja. niet de geboren <coughs> nou, okay. Zandvoorter, nee, nee, nee. ja. maar ja. We geboren het, We vinken het even af, oké. Okay. Het eerste goed. onderwerp, wij voldoen eraan. Ja. Okay. ja. Tweede onderwerp. Nou, we moeten <laughs> toch wel een heel klein beetje sportief zijn. Ben ik ook. Want uh, een, een, een brandweerman of vrouw gaat... ...toch naar situaties waar een ander wegrent. Ja. Eh, dat kan echt een brandend pand zijn. Hè. Zoals dat we, oh, we rennen een brandend pand in. Ja, dat klopt. Dus dan moet je toch wel een beetje lichamelijk uh, in orde zijn. Het, het is niet een loei test. Maar het is wel een test waar je eventjes uh, een basisconditie voor moet hebben. Hop. Zit er een leeftijd? De leeftijdsgrens is er niet. Nee. Niet? Nee. Nee. nee niet om punten... te kunnen solliciteren. Ja, de, de, de, ouder dan, uh, wat is het geloof ik, 67, uh, dan doen we niet. Maar... Er is in principe geen leeftijdsgrens. Nou, punt 2 en punt 3, wij voldoen er ook aan. Nou, dat is heel goed. Je moet ook een teamspeler zijn. Met elkaar kunnen ja. werken. Want één brandweerman is geen brandweerman. Je moet goed kunnen samenwerken met elkaar. Ja. En uh, ook toch een beetje tegen hiërarchie kunnen. je staat onder gezag van toch een beetje kunnen luisteren naar wat uh, je functioneel meerdere vertelt. Ja. Ik val af. <laughs> Ik zie ja, al, uh, okay. ja. ja, en ja. verder uh, een ja, beetje gezond verder. Ja, precies. Maar de, de, de, uiteraard zul je een opleiding moeten doen. He? Ja, klopt. Want je kunt niet zomaar zeggen, nou, uh, ja, ja, hier heb een... je de regeltjes en uh, ga maar brandblussen. Nee. Hoe, het... hoe lang duurt die training? Um, het even op de vrijwilligers. Een opleiding, want er is wel een verschil tussen een beroepsopleiding en een vrijwilligersopleiding. De de opleiding zelf is hetzelfde, maar de tijd duurt is langer. Kijk, een beroep is met drie, vier maanden klaar en wij doen daar twee jaar over. En dat heeft er alles mee te maken. Je hebt een baan, ja. dus je hebt één dag in de avond, of één uh, dag in de week heb je avondschool. Soms twee en soms drie, want dan betrekken we de weekenden er nog bij. Dus dat is wel iets dat, we vragen daar wel wat van. Van de, van, de, van de mens. Maar het is wel heel goed te doen. Want zelf, ik heb het ook gedaan. Ik werk ook in ploegendienst. En het is, het is goed te doen. En de opleiding is juist goed te doen. Omdat je het uitrekt over twee jaar. Ja. In plaats van. Je doet Korte het in, bijvoorbeeld drie, drie, vier maanden tijd. Dus dat heeft wel een voordeel. Wat wij ook doen binnen Zandvoort. En dat doen ook niet alle korpsen. Op het moment dat iemand wordt aangesteld bij ons. Dan ga je direct mee op de auto. Als extra. Je mag dan nog niet zoveel doen. Maar je, ja, je gaat wel gaat mee. Zien, ja, je, gaat het ja. gaan, je staat er met je neus bovenop. Ik heb dat toen ook hier meegemaakt met een brand in een strandtent. Uh, ik was net binnen. En ik had nog nooit een brandslang vastgehouden. Maar ja. ik stond uiteindelijk daar wel uh, vanuit de Stond ik op de flank te blussen. Oké. Okay. Want dat mocht. En wel onder toezicht van natuurlijk. Maar het, we nemen je vanaf dag 1 nemen we je mee. Maar be begrijp ik nu dat er alleen maar vrijwilligers nodig zijn? Of zijn er ook nog vaste brandweermensen nodig? Nou, bij, voor ons in Zandvoort alleen vrijwilligers. Okay. Want wij werken vanuit Zandvoort alleen met vrijwilligers. Ja. Goed. En je krijgt er ook voor betaald. Ook is zonder, is een belangrijk om uit te standaardvergoeding Het standa ja, is ja, gewoon een goede vergoeding. Het is gewoon een uur lang wat er tegenover staat. Hier, als ik het even op een netto uh, netto hou, dan is het uit mijn hoofd 10,69 euro netto. Ja. En, dan en, en dat dan gaat maar... in op het moment dat je opgeroepen wordt of dat je piketdienst nou, hebt. Ja, op het moment dat je piketdienst hebt krijg je wachtgeld. En dan ja. wacht het dus, ik dacht, een euro per uur. Nou goed, als je 72 wachturen hebt op een weekend, dan, ja. is, dat, dan is dat 72 euro. Plus alle uitdrukken die je krijgt, die dan gewoon nog per uur erbij betaald. betaald worden. Ja, okay. we, we bieden rijbewijzen aan. C-rijbewijs ben ik toevallig zelf nu mee bezig. Wordt ook betaald door de brandweer. Daarna ga ik mijn aanlangwagen rijbewijzen halen. Wordt ook, dus er zitten zit gewoon een hele hoop leuke dingen bij. Plus alles wat achter de hele organisatie zit. Er wordt veel aandacht. Geschonken aan je privé, uh, aan partners. Er worden één of twee keer per jaar worden de uitjes georganiseerd vanuit de brandweervereniging, wat we als vrijwilligers uh, uh, uh, opgezet hebben ooit en onderhouden. Dus er is heel veel uh, aandacht ook daarvoor. Het is gewoon hartstikke leuk. Ik zou gewoon zeggen, kom gewoon bij ons werken. Ja. Ja. Het hoe, maakt ook hoe niet gaat het eens... uit of het in uh, Noord is uh, of in, in het nee, centrum nou, kijk, het, Nee, het maakt niet uit of je in Noord, Centrum of Zuid woont. Er wordt gewoon gekeken van waar woont de persoon en bij welke ploeg wordt hij uiteindelijk geplaatst. Nou, ik woonde eerst in Noord, dus ik word in de Noordploeg geplaatst. Ik woon inmiddels hiernaast <lacht> nu zit ik in de Centrumploeg. Ja. Oh, Oké, okay, dat ja. zo. Ja, dat is een switchje. Okay, en, en hoe gaan mensen zich aanmelden? Mensen kunnen zich aanmelden via onze Facebookpagina Brandweer Zandvoort. Daar ja. heb ik uh, een, een, een sollicitatiebutton geplaatst. Dus op het moment dat je daarop drukt kun je een kort cvtje invullen. Dan neem ik of mijn collega vanzelf contact met je op. Of naar de website www.brandweer-zandvoort.nl streep vacatures. Daar kun je een belangrijke... Of gewoon een keer naar de kazerne lopen of en... Uiteraard naar de kazerne komen. Ja. Op dinsdagavond oefenen wij vanaf half acht. Kom gezellig langs. De koffie staat klaar. En dan zijn we bereid om alles over ons mooie vak te vertellen. Ja. Want daar is gewoon veel over te vertellen. En het is ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Worden, worden de, hoe worden mensen getest zeg maar, want ik neem aan dat, dat als ik zou komen, ja ik zou door de mand vallen, want ik, ik heb een kleine beperking zeg maar in het hardlopen maar uh, alleen wat... in het hardlopen kort <laughs> oh, <God. laughs> nou mijn geestelijke vermogens zijn nog uitstekend oh, hoor, okay. dankjewel nee, daar zit ik er niet om. <laughs> Nee, maar uh, wat voor uh, test krijgt men bijvoorbeeld om, uh, nou, om beginnen, te solliciteren? Nou, we beginnen vanaf het moment dat je solliciteert, dan kom je bij mij op gesprek of bij mijn collega. Dan doen wij een advies, positief of negatief, naar onze, naar onze ploegcommandant. Vaak is dat positief. En dan ga je met hem of haar in gesprek. Dan gaat de, het, het, de keuringsdirect, uh, dat, uh, dat, uh, dat vangt aan dat het begint met een psychologisch onderzoek. Dus dan ga je in gesprek met de psycholoog. Dat is allemaal niet heel spannend, dat is gewoon een interview. Ja. Dus met een beetje gezond verstand kom je er wel. Uh, daarna krijg je een medisch onderzoek. Dat is een, uh, een sporttest met brandweergerelateerd parcours wat je dan loopt is te doen met een basisconditie. Is zelfs ook leuk om te doen. Ik, ik zag het ook wel al als een uitdaging. In ja. het verleden moesten we een beetje heen en weer en daarna moeten we een, een parcoursje lopen. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Dus zie dat als een uitdaging. En als je dat behaalt, dan gaat er nog een veiligheidsonderzoek plaatsvinden om te kijken of je van onbesproken gedrag bent. Ja. Maar je wil geen pyromanen erbij hebben. Nee. nee. We moeten ook van het imago af dat iedere brandman een man is. Want dat ja. is niet zo. Nee, die nee, het het uitmaken. kan er heel goed of brand maken, dat is geen probleem. Je kan het ook heel goed uitmaken. Ja, precies. ja, dat is het eigenlijk. Op ja. het moment dat je dat hebt gehaald, uh, dan krijg je aanstelling bij ons, bij ons korps. En vanaf dat moment uh, uh, rij je eigenlijk met ons mee. Ja, eigenlijk daarvoor al, maar vanaf dan is echt het moment dat je met ons mee rijdt, word je aangemeld voor de opleiding en dan uh, gaat uh, de trein rijden. Nou. Ik zou zeggen voor uh, jonge uh, mensen vanaf, uh, wat is de leeftijd vanaf? Minimal, 18? Ja, minimaal 18 jaar. 18 jaar ja. en uh, <coughs> nou ja, totdat uh, je zelf denkt dat je daar ja. uh, mee aan kunt, uh, zou zijn, ik zeggen, ga je aanmelden. Ja, we zijn op dit moment ook bezig met een uh, jeugdbrandweer. Dat is in, uh, in de opstartfase. Dat gaat als het goed is, uh, 2000, begin 2019 gaat het beginnen. En een jeugdbrandweer is een hele mooie doorstroom naar uiteindelijk de... Het beroeps- of vrijwilligers wat, wat wij doen. Dus straks is het ook mogelijk voor jeugdigen. Okay. Uh, die gaan geen incidenten opzoeken. Die gaan nee. geen echte branden blussen. Maar die gaan wel op een, op een uh, spelende manier dus leren omgaan met incidenten. En ja. Dat is toch een mooie opwerking. Ook een zouden. bewustwording. Ja, hè? He? een goed. bewustwording. En dat Zeker. doen ze uiteindelijk dan testen in de vorm van wedstrijden. Hartstikke leuk, landelijk. En het krijgen. houdt ze van de straat. En Noemd het houdt ze uiteraard uit van de, ja, de, de straat. Gedaan, ja, uit, de ja nee, maar dat is ook klopt. Ja, nou, Dennis, nou. omwille van de tijd, uh, ja. het is alweer bijna 11 uur, uh, ja. gaan wij uh, dit onderwerp afsluiten. Heel goed. Um, je mag nog even één keer het, uh, de website noemen en uh, eventueel een uh, mailadres of iets dergelijks. De website waar je kunt solliciteren www.brandweer-zandvoort.nl schuine streep vacatures. Ja. Of gewoon brandweer-zandvoort.nl en dan... Oriënteer je Via onze Facebookpagina Brandweer Zandvoort, daar is als het goed is er maar één van. Daar kun je ook solliciteren, zit de sollicitatiebutton ergens rechtsboven. En dan komt alles goed. Nou Dennis, ik zou zeggen, dank je voor je komst. Graag gedaan. En, uh, we hopen dat er veel mensen komen naar jullie... Uh... Ik hoop het ook. We hebben recht dinsdagavond, hè? Minimaal faalde, ja. Dinsdagavond, half acht. Met uitzondering van de schoolvakantie. Het is dus nu schoolvakantie. Ik meen uit mijn hoofd dat we half september weer uh, beginnen. En op zaterdag is ook iedereen welkom vanaf 10 uur tot 12 uur. Want dan hebben wij onderhoud en dan hebben wij tijd zat om uh, te vertellen over ons mooie vak. Heel nou. goed. Dankjewel voor je komst. Dank jullie wel. Oké, okay, dank je. We, we hebben nog één... Uh, is het al weg? We waren nog niet weg. Dus we waren gaan we nog dat, niet weg. Nog dat muziekje de van jou De microfoon staat er gewoon open. <laughs> wat wilden we zeggen nog? Nee, jij ging nog even dat muziekje aankondigen wat je had voor Ja, ik heb nog natuurlijk Bruce Springsteen hè, met uh, I'm on Fire. fire. Ja, Oké, okay, dus, uh, tot straks passen, na het nieuws.